Radio zendt uitsluitend vrije muziek uit. Die vallen onder de licentie van Creative Commons. Kijk voor meer informatie op www.eurostarradio.nl Slente op je radio. Radio is Vrije Radio. one more time Yeah, yeah. Ja, goedenavond, luisteraartjes. Hey, je ja, luistert uh, naar Eurostar Radio. En we draaien de hele avond dance en trance muziek. Het is uh, zaterdagavond 18 mei 2013. En vanavond uh, zullen we weten of Anouk uh, de Euro Song Festival wint. Maar, oké, okay, het is uh, ook uh, moeilijk, want uh, Denemarken... Maakte een hele grote kans om te winnen waarschijnlijk. Maar ja, je kan nooit weten hè. Je kan nooit weten. En dan heb ik net gelezen dat in de, de Telegraaf, die schrijft een berichtje over uh, Free Record Shop. Daar gaat niet zo best mee. Ik ben er pas geleden nog geweest. Vorige week uh, zaterdag ben ik nog, uh, nee, vorige week vrijdag was dat. Dat was de dag na hemelvaart. Toen ben ik nog bij Free Records Shop geweest in Luitzendam. Uh, daar heb ik nog uh, een paar CD's gekocht en uh, dan lees ik hier dat uh, de Telegraaf schrijft onder andere: het voortbestaan van Free Records Shop hangt aan een zijden draadje. Overnamekandidaat ProCures, de investeringsmaatschappij die vorig jaar de boekhandelketens Selectis en de slechte van de ondergang redde, zegt alleen te kunnen instappen als de leveranciers weer op krediet gaan leven. ...of leveren. Verder staat er, de komende week wordt cruciaal, zei topman Paul Dumas van Procure. De leveranciers moeten dan duidelijk maken of zij akkoord gaan met een betalingstermijn van 60 dagen. Gaan zij niet akkoord, dan lijkt een faillissement onontkoombaar. De noodlijnende Flu Record Shop is verder in de problemen gekomen, waardoor de kredietverzekering is komen te vervallen... Dat betekent dat de geleverde muziek, films en games meteen met de leveranciers moeten worden afgerekend. En daar is geen geld voor. Redding Brocure heeft een beroep gedaan op de leveranciers om mee te werken aan de redding van Free Records Shop. Volgens Dumas hebben zij daar ook belang bij omdat het wegvallen van de winkelketen een belangrijke afzetkanaal voor vooral films en muziek verdwijnt. En je komt niet snel terug op het oude niveau, aldus Dumas. Procure zelf is bereid om aan aanzienlijk bedrag in de winkelketen te steken. Free Rocket Shop, eigendom van oprichter Hans van Breukhoven, zat al jaren onder druk door de opkomst van de online verkoop van muziek en films. Procure denkt het bedrijf na afslanking binnen twee jaar weer winstgevend te maken. De winkelketen heeft zo'n 207 filialen, waarvan 132 in Nederland. Het telt ongeveer 1350 medewerkers. Ja mensen, we, ja, ik vind Free Records Shop... Uh, uh, ik, ik zie ook uh, dat er heel veel veranderingen gaande is. Dat, uh, ja, niet dat ik altijd bij Free Records Shop koop hoor. Ik, bedoel, ik koop ook uh, bij de mediamarkt. En uh, ja, die kleine winkeltjes uh, die je vroeger haalt, die platenwinkeltjes... Uh, die zie je ook uh, steeds meer uit het straatbeeld verdwijnen, helaas. En uh, ja... <lacht> ik ben... Uh, ja, jullie weten het, Ik ben helemaal gek op muziek. En helaas mag ik hier geen uh, commerciële muziek draaien. Omdat ik hier geen uh, vergunning voor heb. Dus wat je hoort is allemaal recht vrij, Zoals jullie weten. Dus, uh, maar ik probeer wel zoveel mogelijk muziek te draaien... Die, uh, die, uh, die aan de... Um, ...de licenties van Creative Commons voldoen. En uh, dat is toch wel uh, vrij moderne muziek wel. Uh, ja, ik probeer dus uh, van alles aan te doen. Maar ja, je hebt zoveel uh, winkelketens als Bolcom en uh, Raccoon en uh, noem maar op. En, uh, en uh, ja, die verkopen ook allemaal uh, muziek online. Uh, zowel als downloadmateriaal in mp3 formaat. Of gewoon als cd's. die worden een paar post verzonden. En ja, uh, ook daar koop ik wel eens uh, mijn cd's. Dus uh, goed, ja, oké. Okay. Laten nou, we gaan even terugkomen uh, op het Songfestival. Ik geloof dat uh, het Songfestival dag binnen twee minuten wordt uitgezonden bij de Tros. En uh, ja, ik, uh, ik blijf gewoon uitzenden. Ik... Uh, we, we kijken wel hoe, tot hoe laat we gaan uitzenden. Ik uh, ga zoveel mogelijk materiaal uitzenden straks. Allemaal dance en trance muziek. Ik heb het van tevoren op Facebook en Twitter al uh, medegedeeld. En ik ga eerst even een paar uh, liedjes draaien. Gewone liedjes. En dan uh, ga ik eerst kijken. Wat ik straks allemaal uh, in de eten ga knallen. Bij Eurostar Radio. Dus uh, ja, de webcam heb ik ook aangezet. Je ziet twee schermen. En ja, het geluid, je hoort al wat muziek op de achtergrond. Maar ik zou jullie aanraden als je via, uh, via de webscherm luistert. Om de radiostreams uh, rechtsboven de webpagina aan te klikken. Want dan is het geluid veel en veel beter. Dus uh, dat zou ik jullie aanraden. Ja, uh, oké. Okay. We gaan eens kijken wat we nu uh, allemaal uh, kunnen doen. Uh, goed, jullie hoorden daar straks um, de Atomic Cat. En daarvoor draaide ik uh, een uh, hele collectie van uh, DJ Kovic. Dat is ook fantastische muziek. En DJ Kovic komt uit uh, Tsjechië. Ja, Atomic Cat komt ook uit Frankrijk. Als ik het goed had, goed Weet ik niet zeker, maar goed. We gaan eens kijken wat we allemaal uh, voor leuke muziek kunnen draaien. En uh, ja. <laughs> Oké. Okay. Uh, ik heb hier ook nog... Uh, even kijken hoor. Ik ga het dus wel draaien van uh, Cyborg Jeff. Dat is onder andere... Even kijken hoor, dan moet ik even kijken. Night on Time. Fire. Beyond the Galaxy en... Ah, Funky Days, oké. Okay. Luisteraartjes, uh, veel plezier. Er zijn vier nummers van deze fantastische groep. Oké, okay. dit is je dan... Uh, cyborg Jeff. Eurostar Radio is vrije radio. Laarstraatjes, uh, dat was hij dan, hè. Hey. Uh, een serie nummers van uh, Nexus, met uh, onder andere Funky Days, was dat uh, van Cyber Jeff, Cyber Jeff. Uh, Ultima, Vector City, Him, Serena Nexus Paradise, U-Boat, Galaxia, Transplanet, Hypnotic Field, Himalaya... Nightflyer... Als je juist hoorde je... Oké okay, mensen... We gaan weer verder... Uh, dus uh, we gaan heel veel... Van dat soort muziek draaien vanavond... En dus... hier is DJ Jaap... Ja... Dat... Uh, <laughs> dat kun je natuurlijk... Uh, wel blijven herhalen... Maar... Goed... We gaan dus eh, nog meer leuke muziek draaien. We hebben nog zoveel mensen. We gaan weer eens wat draaien van Atomic Aket. Uh, van dus de cd Imagination. En uh, even kijken hoor. Dat wordt echt uh, een heleboel verschillende soorten muziek. Ik zit ondertussen, dat zou je wel op de webcam gezien hebben. Ik heb het geluid maar weggedraaid van de webcam. Wegen de auteursrechten. Van de Songfestival live vanuit Zweden. Uh, ik heb het toen zo weer aanstaan. Maar ik heb de camera weer weggedraaid. Want ik weet niet. Ja, beelden of dat ook mag. Maar goed. Uh, zullen er misschien niet zo heel moeilijk over doen. Als ik het geluid uh, van de, mijn eigen stream daaronder zet. Maar ik neem toch maar geen risico. Ik wil straks... Uh, ja, ik ben je straks benieuwd, hè? nu is uh, nummer 6 België nu aan de beurt. We hebben het Spanje gezien, Finland hebben we gezien. Ik heb alleen het geluid niet al staan. En dat kan ik nu straks wel doen. Want jullie horen alleen de radiostream. en de videostream heb ik uh, alleen het beeld aangelaten, ik heb het geluid weggezet. Want ik wil natuurlijk niks missen van het Songfestival. En ondertussen kunnen jullie lekker luisteren. Naar de radio streamen. dus als je denkt, nou, die Songfestival, dat interesseert me niet. Ik waarschuw jullie tijdig als Anouk op de televisie komt. Dan zal ik jullie uh, meteen de, uh, de uitzending onderbreken. En dan ga ik uh, jullie dus uh, op tijd waarschuwen, jongens. Uh, als jullie Anouk willen zien, ik uh, na dit liedje komt Anouk. En dan kunnen jullie zelf op televisie kijken, dat ga ik niet op de webcam gooien. Want ik wil natuurlijk geen uh, gedonder, dat snap je natuurlijk wel, hè. Niet dat ik zo bang ben, maar ik vind het gewoon, uh, ja. Bedoel, uh, we mogen, uh, we hebben geen vergunning daarvoor, dus uh, geen rechte muziek, ja, uh, uh, gevoelig zijn, hè. Buma Stemra, uh, ja, dan zou je misschien denken, goh, wat kinderachtig. Maar ik ga een forse boete als ik het wel doe. Dus uh, hoe graag ik het ook wil, het mag niet. <laughs> dus oké, okay, lieve mensen. Nou kijk, uh, we gaan beginnen met Atomic Cat met uh, Child fijn zijn Dat is de eerste van de serie Dit is die je uh, nu gaat horen. Dus als jullie niks willen missen van Anouk, je kunt nu kijken op Nederland 1 bij de tros. Nederland 1, binnen enkele ogenblikken, gaat Anouk het nummer Birds zingen. Dus uh, ze gaat nu beginnen. Dus uh, schakel de televisie al. Tot zo. Getreden, zoals ze weet. Ze hebben het echt fantastisch gedaan. Uitzinnig uh, publiek. Nou, we zijn benieuwd straks. Hè? Dus, het is een live uitzending van de Eurostar Radio. We luisteren naar het programma Transcendence. En dat gaan we elke zaterdag doen. Live, een hele avond. En uh, ja, met weinig commentaar natuurlijk. Uh, dat begrijp je wel. Ik ga zoveel mogelijk uh, van dit soort muziek uitzenden. Dus uh, <laughs> oké okay, mensen hier is Atommakatre en uh, oké, okay, nou we gaan weer verder met onze uitzending tot, nou uh, oh ja, pak weg 12 uur, pak een beter. Ja, oké, okay, tot zo. Eurostar Radio is vrije radio. is uh, dat was dan weer het album van uh, atomic Cat. goed het is uh, het is een beetje afgelopen wat betreft uh, atomic uh, Cat. Ja, we gaan kijken of we straks nog wat van ze kan draaien. maar uh, oké okay, mensen bedoel uh, ja hij is, het is een beetje fout gelopen hij is weer opnieuw gaan beginnen de cd dus uh, we moeten even alles eruit wippen als het ware. <lacht> ja, oké. Okay. Uh, nou, hij is er opnieuw begonnen, dus vandaar dat ik hem even afsluit. Dus uh, ja, oké. Okay. Nou, We hebben net uh, Bonnie Tyler gezien op uh, Eurosong Festival. Ja, ik moet zeggen, ik vond meestal haar liedjes uh, vroeger altijd wel leuk, maar ik vond deze wat minder, hoor. Eerlijk gezegd. <lacht> Maar goed, het is, uh, ziet er nog steeds goed uit. Uh, ja, ze is natuurlijk ook wel een stukje ouder geworden. Maar Bonnie Tyler is nog steeds een mooie vrouw. Echt uh, serieus. Ze mag er reizen. Maar uh, goed. Dan gaan we gaan weer verder gaan. Het is nu uh, 7 minuten voor half 11. Het is uh, zaterdagavond, 18 mei 2013. We luisteren naar Eurostar Radio met Transen Dance. En. Uh, hier heb ik nog even een korte mededeling. Ja, ja, een hele korte mededeling. Ja, hij duurt ongeveer, um, laten we zeggen, 7 seconden. 7 seconden. Ja, kijk. Oké, okay, Goed. Hier komt hij. Luister elke zondagavond live naar DJ Jaap van 8 tot 10 uur op Eurostar Radio. Ja, elke zondagavond hè. Dus tussen 8 en 10 live. En dan kan je chatten. Je kan, uh, je kan skypen, je kan in de uitzending komen. En dan mag je je zegje doen, dus we kunnen lekker met elkaar babbelen, maar ook met andere luisteraars die op de Skype komen. Hartstikke gezellig hebben we vorige week ook gedaan, was een heel erg leuke uitzending. Je kan de uitzending nog terug luisteren van vorige week en die laat ik gaan opstaan. Van vorige week zondag 12 mei en morgen de 19e. Dan gaan we nog een keer doen. En ja, het, het, je weet het nooit, het is altijd een avond vol verrassingen, want de ene avond dan uh, komt er niemand op de Skype, of op de chat, of wat dan ook. En de andere keer zitten er eens twee of drie mensen op, nou, hartstikke gezellig. Dus uh, als je morgen zin hebt, morgenavond van 8 tot 10 uur op Eurostar Radio.nl Je kunt ons ook mailen, dat is uh, Eurostar Radio, NL en, uh, dan kan je dan ook uh, vragen stellen of wat dan ook. Uh... Oké, okay, dus de chat is 24 uur per dag in de lucht. Dan kan je altijd chatten met elkaar. Dus op Eurostaradio.nl Dus uh, 24 uur chat. En we zenden alleen zaterdag en zondag uit. Dus door de rest van de week zou met herhalingen moeten doen. In het archief en dan scroll je onderaan, dus ww.eurustarradio.nl. En dan scroll je onderaan en dan staat bij radioarchief. En dan, uh, dan kun je de uitzending uh, van de voorgaande weken uh, beluisteren. Dus uh, goed, hartstikke leuk, joh. Toch? Uh, goed, nou we gaan eens even kijken of we nog meer muziek uh, kunnen vinden. En in die tussentijd ga ik even wat anders draaien. Uh, ja... En, uh, oké, okay. in die tussentijd uh, zit ik even weer wat anders op van Atomic Cat. Ja, ik heb uh, heel veel van Atomic Cat. Ik denk, nou weet je wat, ik, uh, ik ga jullie er gewoon op. Het is ook een goede muziek. Ik heb uh, aardig uh, muziekjes, aardig wat muziekjes. Maar, uh, ja, ik heb... Uh, Ongeveer uh, ja, een paar honderd liedjes of zo. Maar ik moet wat meer uh, downloaden. Allemaal legaal hè. Allemaal uh, geen Bum af aan muziek. Want niet dat ik dat niet wil draaien hoor, en ik ben ook niet op tegen, maar het kost heel erg duur. Dus ja, als iemand mij wil sponsoren. Of als je een, een groot bedrijf hebt of je bent heel, heel rijk, die wil mij sponsoren. Dan wil ik wel commerciële muziek draaien. Ja. He, het liefst uh, gouden oude muziek tussen de jaren 60 tot nu toe. Dus een all-time favorite uh, radiostation. Ja, dat zou uh, leuk wezen. He. Dat je van alles en nog wat kan draaien. Dat mensen verzoekjes kunnen draaien. En dan uh, maakt het mij allemaal eigenlijk in principe. En ik zeg veel uit. Uh, wat ik draai, weet je. Dus vanaf uh, 1960 tot en met nu, uh, dus uh, all-time favorites. en, uh, en ongeveer uh, ja van alles en nog wat maakt niet uit wat, Nederlands talig, Engels, uh, ja pop, house, trance, uh, rock and roll, uh, smartlappen, alles draai ik dan. Hè. Als, als iemand uh, genoeg geld heeft om mij te sponsoren. En, uh, om commerciële muziek te kunnen uitzenden. Dan uh, hou ik mij van harte aanbevolen. Alleen uh, like moet ik nog iemand uh, zien te vinden die alles uh, qua administratie kan regelen. Want ja, ik kan dat allemaal niet in mijn eentje doen. Want ik draai dit allemaal alleen. Hè? Dus het is uh, niet zo dat hier een organisatie achter zit van uh, zo'n zeven man. Nee, ik sta hier echt 100% alleen achter. Behalve, behalve één persoon uh, die de site uh, in de lucht houdt. En dat is Adrie Adrie. Uh, ja, Adrie heeft deze website gebouwd. Dus, uh, oké. Okay. En uh, voor de rest, uh, ja, ik ben hem ook heel dankbaar natuurlijk. Dus, uh, goed. Nou, we hebben nog, uh, nog wat liedjes van Atomaket. Ik zei net dat ik uh, wat anders ga draaien. Maar ja, het is weer een andere cd, dat wel. En uh, ja, het is nu uh, bijna half elf. En uh, mensen, hier is uh, uh, onder andere... Uh, van Cat, Spirit in a Subway, Viva la Revolution, Red Alert, RDJ in Heaven, Oriental Trance, A Call from Hope, Bad Girls Need Love, Mad Robot, A Kiss from a Falling and Trance Symphony. Hier is Atomic Cat. <coughs> We gaan er een eind aan braaien. Het is, uh, het is de hoogste tijd. We zijn al vier uurtjes bezig. En, uh, je kan dit uh, programma naluisteren op www.eurostarradio. Dan scroll je naar beneden en dan zie je Eurostar Radio Archief. En daar kan je dit programma van zaterdag 18 mei 2013 terug Heel veel uh, plezier vanavond en uh, laten we hopen dat uh, Anouk wint hè, met het Songfestival. We zullen het uh, morgen weten. Uh, nou, tot morgenavond, zondagavond 19 mei. Dan beginnen we uh, vanaf 8 uur tot 10 uur weer met een live uitzending. Maar dan met uh, diverse muziek en natuurlijk heel veel gezellig babbel via de Skype met luisteraars. En natuurlijk ook... Uh, met uh, de chatters, oké, okay, luisteraartjes. In ieder geval hartstikke bedankt voor het luisteren. En, eh... Uh, uh, oh. oké, okay, goed. Uh, hier komt weer een huishoudelijke mededeling. Stem af op Eurostar Radio. Kijk op www.eurostarradio.nl Oké, okay, uh, mensen. <laughs> Tot uh, ik zou zeggen tot eh, uh, morgen ofzo hè. Ja. Oké. Okay. We gaan even afsluiten met een liedje. Ik weet alleen niet wat ik hier maar ja, we moet. Even kijken hoor. Ik heb hier Thunderclap Mix van Jungle Fever. Ik weet niet of dat wat is. Maar we zullen zien. Luisteraars, nou, tot morgen en uh, bedankt voor het luisteren. Dit was weer Restaurant. En ik ben aan jou. Tot morgen.